te willen geven... De Spice Girls maken een comeback tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen. In de Britse krant de Sun is de meidengroep te zien tijdens repetities. De groep was opgericht in 1996 en hield op met optreden in 2001. Tussen de groepsleden zouden veel onderliggende spanningen en ruzies zijn. Een reunie leek dan ook niet erg waarschijnlijk. Maar op de foto's zijn alle vijf de Spice Girls te zien, inclusief Gary Hallowall, die al in 1998 afscheid van de groep nam. Andere artiesten die zondag waarschijnlijk optreden zijn George Michael, Annie Lennox, de Kaiser Chiefs, Madness en de Pet Shop Boys. In het Zwitserse Nyon is gelood voor de laatste voorronde van de Europa League. Feyenoord moet het opnemen tegen Sparta Praag. PSV speelt tegen FK Zeta uit Montenegro. AZ Lotte Magachala, Dat de is de Russische club van Guus Hiddink. En tegenstander van Twente is Boezaspor uit Turkije. En Heerenveen treft Molde uit Noorwegen. De wedstrijden worden gespeeld op 23 en 30 augustus. Het weer nog. Vanmiddag veel zon, ook wat stapelwolken. Temperatuur rond 21 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Mara Bruggemans van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen 1 en het knooppunt Hoevenlaken 4 kilometer. En op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Noordeloos 2 kilometer. En tussen Noordeloos en het industrieterrein Avelingen ook 2. Tot zover de verkeersinformatie.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 Helemaal onder rijden aan de lijst. Ook de achtplaatsen vliegstaart. Rita Hora, Tini Tempo, R.E.P. We beginnen nu wel met Rihanna. De Euro Breakdown op Rijden. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short Van Dam. I've been everywhere, man, looking for someone. Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. All hey.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 week dat Boy in de lijst staat en ze gaan van 39 naar 38. En dan verwacht je toch dat het jongens in die band zitten, maar niks is minder waar, want Boy bestaat uit uh, twee dames. Eentje uit Zwitserland en die ander uit uh, Duitsland. En Lidl nummers gingen dus in de tweede week omhoog van 39 naar 38. En op 37 gaan we dan naar de eerste binnenkomer van deze week. Want op 10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 A For this. I miss my mom and dad for this, you know, when I see stars, just... when I see stars, that's all they are, Als Morzat The Guardian En die ging haar tweede week omhoog van 36 naar 34 En voor de nieuwe van Fun One More Night Die kwam vorige week binnen op plek 40 bij Hondo En ging deze week omhoog naar plek 35 En voor de laatste binnenkomen gaan we alweer naar de Hoogste positie van de nummers 31 tot en met 40 Dus de 31ste plek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 Colors on no our skin. We were light and we were thin. And when the evening came here, we were cold and we were clear. No and the colors on our skin. Till we let this darkness De hoogste binnenkomen van deze week is nu op plek uh, 31. Voor ons tijd om dan maar eens even achterom te gaan kijken. Op 40 vinden we Witte Oratschie, Champagne REP. De 39 is voor de Rihanna, Where have you been? Om het is alweer 17 weken in lijst. Boy en Little numbers in de tweede week omhoog van 39 naar 38. 37 voor de Killers en Runaway komen nu binnen. 30 vorige week, deze week 36. Costa Lima en de Ballade. Fun, One More Night in de tweede week omhoog naar 35. En 36, vorige week deze week 34, Lennis Moorzet en Guardian. En Samuel Avagis Silhouette zakt in de week van 35 naar 33. En Conor Maynard kent Zeno, die zakt het snelst van allemaal. In de twaalfde week zakt hij ook 12 plaatsen, hij zakt van 20 naar 32. Florence en de machine net met Spectrum, die komen nieuw binnen op plek 31. 30 is voor Frampton en Kid Koudi. Don't kick the chair. in de 30ste week zakken die 7 plaatsen naar beneden. Snel stijgen deze week. Is het voor Train 50 Ways to Say Goodbye. in de tweede week omhoog van 70 naar 29.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 Where you are, I'm gonna say You are.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 Verder met de nummer 27 afkomstig van 34 Het is Wax en Rosanne. it like En Rotana in de derde week omhoog van 34 naar 27. En terwijl heel Europa druk aan het kijken is naar de Olympische Spelen... ...kan in de lijst van Europa natuurlijk niet de entum ontbreken van deze Olympische Spelen. De mannen van News hebben niet alleen de entum gemaakt... ...ook mochten ze de vakken trouwens een stukje dragen in Londen. News en Survival vinden we op 26. Op vrijdag niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ik found mezelf in, in a second hand guitar. Never thought it would happen. But I found myself in a second hand guitar. So I just got to know I truly have to know. So you got die andere Spectrum plaat die erin staat. Hier is natuurlijk binnen op 31 Florence en de machine met spectrum. En dit was en met Magicoma met ook spectrum en deze plaat staat al vier weken in lijst gaat omhoog van 27 naar 23. Vienna Laheves is je love beginner we daarvoor nog haar tweede week van 29 omhoog naar 25. Deze plaat staat er al ietsjes langer in. Al drie weken ondertussen. En ze gaat van 28 van naar 21. Pink, blow me one less kiss.